bye, -bye. Een slecht begin, Erik Oudekerke. Hoeveel zwarte bladzijden heeft kapelaan Oudekerke al volgeschreven in een dagboek... dat een verslag had moeten worden van drie jaar pastorale arbeid... in een vredige landelijke parochie... maar dat het jammerlijk helaas werd van een hondenleven. Rekent de kapelaan tot zijn plicht... Twee mensen tegen de wil van de ouders bij elkaar te brengen. Nee, zo, zo, zo bedoel ik het niet. U heeft daardoor twee partijen geschapen. Dat zit qua bloed. Omdat dit door u geselecteerde gezelschap uitsluitend bestaat uit de meer welvarende. Zorg dat u niet de naam krijgt van kapelaan der Rijken. Eerwaarde. ieder zijn taak. Ik bemoei me niet met de overigens nogal sentimentele inhoud van die zondagse preken. En u bemoeit zich niet met de strikt zakelijke inhoud van door mij opgestelde contracten. Een priester zien de mensen graag op het altaar of op de preekstoel het woord gods verkondigen. En niet bij de notaris om te bekvechten over rentes. Afstand moeten wezen. De ruiten van de voorgevel zaten vanmorgen vol koeienstrond. Ik wil hier weg, Jij, Blazerd! Je blijft! Je bent kapelaan en je doet wat je denkt dat je doen moet! Zij, zij bedenkt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij vertraagt alle dingen, de liefde van Gans, nimmer meer! Nu weet ik dat René Bongaerts de schuldige is. Nu is het avond. De hele dag is voorbij gegaan... zonder dat ik er kon toe besluiten iemand te vertellen wat ik weet. Ik mis de moed. Ik blijf aarzelen. Niets is meer belangrijk. Mythe niet. Het gekrakelen over tijdig. En de grondspeculaties niet... De staatsmijnen niet, de oorlog niet. Alleen dit ene. René Bongaards is een moordenaar en ik heb hem laten gaan. Hoe zwak mag een mens zijn tot God hem straft? Ben jij dat Johannes? Hoe is het? He? Een rotdag. Eerst huiszoeking bij Euse. En Lender, hoor met al die kinderen erbij. De man was terecht diep gekwetst. Toen het verhoor van Louis Bonte, Je had die oude Bonte tekeer moeten horen gaan. En toen huiszoeking bij Van der Schoor. Bij van der Schoor? Ja. Om na te gaan of Bertus misschien toch iets met die inbraak te maken heeft gehad. En hoe was Smieten eronder? Tranen natuurlijk. Die jongen hoorde al jaren bij het huis. En bij haar? Ja, een huisdier. En René? Spoorloos. Kom even binnen. Je moet me raad geven. Wilt u koffie? Nee, dank je. Zeg het maar. Ja. Is het de taak van een priester om de dader van een misdrijf aan te geven? Ja, natuurlijk. De taak van iedere burger. Ik had het vanochtend meteen moeten doen, maar ik kon het niet. Je hoeft het ook niet. We weten al dat het René Bongaerts was. Van wie? Toen René niet terugkwam zijn we naar zijn huis gegaan. Zijn moeder was natuurlijk ongerust. Hij had verkeerde vrienden, zei ze. Die bivakkeerden in een van die onbewoonbare verklaarde krotten achter de helmstok. Die zouden er wel meer van weten. En ja hoor, de gestolen spullen lagen erop gesloten. Ze hadden de sleutel expres meegenomen uit de loods omdat ze gemerkt hadden dat René buiten hen om geld uit de directieket wilde stelen. René gaven ze natuurlijk van alles de schuld. Zij hadden alleen maar een beetje geholpen. Ze zitten nu opgesloten onder het raadhuis en morgen gaan ze op transport naar Maastricht. Maar René blijft onvindbaar. Stakker. Stakker. Moordenaar. Het kan toch ook een ongeluk geweest, zijn. Als het een ongeluk was, waarom is hij dan onvindbaar? Ja, en die inbraak is hij blijkbaar wel schuldig. Maar waarom pleegt de zoon van een hoofdonderwijzer toch min of meer een dorpsnotabel zo'n onbenullige inbraak? Misschien in de hoop dat Louis Bonte ervan verdacht zou worden. Het is bekend dat de Bontes dus alles wat met de staatsmijn te maken heeft haten. En misschien heeft René zich op die manier op Louis willen wreken. Op Louis? Waarom? Als twee honden vechten om een been... Wat bedoel je? Mythe van de schoor. Vul het spreekwoord zelf maar aan. Ik kan dit soort humor niet erg waarderen, Erik. Zeker niet van jou. vind met hem? Ja. Nou, niks aan te doen. Neem maar een borrel. Daar. Op mijn zoon, de helft van de nieuwe mijn. Waarom ben je nog zo laat? Buiten, jong. Zomaar. Ik, uh, ik kon niet slapen. Nee. <laughs> Ik heb, het, ik heb het altijd wel gezegd. Die gekke Bertus, dat wordt nog eens wat. Dat zat er als kind al in. En dat is er nou uitgekomen. Slim als een vos en sterk als een stier. Iedereen kent hem. Bertus van der Schoor werd hij genoemd. Naar zijn aanstaande de brouwersdochter. Hij zal een schoon begrafenis krijgen. Zoveel is zeker. Kijk. Dat, dat heb ik nog van mijn trouwen. Ja, dat kan ik nou eindelijk weer eens aan. He? Wie wat wacht? Wie hebt wat? Kom je? Misschien. Nee, niks misschien. Je mag. Je was toch zo vriend? Ja. Ah, daarom. En nou, afloop. Twee borrels in de keizer. Twee borrels, de man. Hier, ik heb het er geld ervoor. Had jij niet gedacht, hè? Hier. 10 hardevuldig. Kom je? Ja. Hier wordt. Ja. Goed. En laat ze dan nou maar weer op, want dan stuur ik de hond op je. En doe de groeten naar de boven ja. Wij zal me wel niet kennen. Wat schrijven kan ik niet, en kloppen maken kan hij niet. Hé, hey, ik kijk daar je uit op het kerkhof. of. erop. ZANG EN Meneer Bongaerts, ik ben gekomen om u en uw vrouw te zeggen hoe, hoe vreselijk ik het voor u vind voor wat er gebeurd is. Het past mij niet om priester de deur te wijzen. Maar ik kan niet zeggen dat we uit uw mond troost verwachten. Vrouw, hier is kapelaan Oudekarke. zijn omstandigheden waarin troosten de woorden hun zin verliezen. Maar ik hoop dat een oprechte blijk van medeleven. Uw medeleven komt te laat, kaplaan. Waarom hebt u ons enige zoon zo aan zijn lot overgelaten? U gaat toch zo prat op uw belangstelling voor wat er in uw parochianen leeft? Of hebt u alleen maar een open oog voor degene die u vleien? Of van wie uw gunsten verwacht? Als iemand behoefte had aan steun, aan sympathie, was het René. Geef toe, we hebben hem verwend. Hij is tenslotte onze enige. Maar als er maar iemand geweest was die. zelfs dat meisje moest aan een ander vak kwam zetten. En het hele dorp weet aan wie en waarom. Het is tijdens het ons over gezegd, Lisbeth. Maar u wist toch, kapelaan? Dat René het laatste jaar verkeerde omgang had. U kent toch ook, ook, en terecht vind ik, zijn wrok tegen de familie Bonte. Als een jongen eenmaal in zijn eigen minderwaardigheid gaat geloven en nergens steun vindt, dan gebeuren de dingen die nu gebeurd zijn. Dat verwijt ik mezelf, maar ik verwijt het ook degene die zich onze herders noemt. U verwijten zijn gedeeltelijk terecht en ik vraag u daarvoor vergiffenis. Waar ik me tegen verzet, is het feit dat u mij verdenkt van opzet. Toen ik destijds bij Bonte heb aangeklopt om hulp voor het gezin van de schoor... ...toen deed ik dat uit sympathie voor mieten. dat is waar. Dat Bonte dat zou gebruiken om zijn zoon Louis daarin te kopen, dat kon ik niet voorzien. En dat ik daardoor uw zoon buiten spel zette, dat wist ik toen niet. Kon ik niet weten. Waarom zegt u dat allemaal, kapelaan? Om uzelf vrij te pleiten. Wij We weten alleen dat wij één zoon hebben, waarvan wij ondanks alle ziels veel houden. Een zoon die nu in gevangenis zit, beschuldigd van moord. Ga toch weg, ga toch alsjeblieft weg. Het was geen moord. Het was een ongeluk, dat weet ik zeker. En ik zal alles doen wat mogelijk is om het gerecht daarvan te overtuigen. En voor wat ik verzuimde, vergeef me. Pas op maar je vergeet dat ik het pas twee weken kan. Ik ben vol bewondering. Nou laat ik los. Nee, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het liefste liet ik je nooit meer op. hoeveel meisjes heb je dat al gezegd? Oh, Hoogstens een dozijn. Ja, ik geloof je nog ook. Kom zitten. Hier. Ik heb een reep kwatta. Een paar soldaatjes? Sinds de mobilisatie niet meer. Vrouwenlogica. Hier. Le déjeuner sur l'herbe. Wat is dat? Een beroemd schilderij van een impressionist. Ik weet niet van schilderijen. Ik ook niet. We moeten maar eens een studiereis maken. Beginnen bij het Rijksmuseum en dan via het Louvre in Parijs naar het Prado in Madrid. Goed. Na de oorlog. Zou je het echt willen? Ja. Geloof jij in de onfeilbaarheid van de paus? Daar heb ik nooit over nagedacht. Denk daar dan eens over na. Waarom? Omdat het een dogma van je geloof is. Oh, nou, dan is hij dus onfeilbaar. Waarom? Omdat ik Rooms geboren ben. Ik niet.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 Niet doen. Ik wil met je trouwen. Dat kan immers niet. Als ik om met jou te kunnen trouwen katholiek moet worden, dan doe ik dat. dat. Dat zou ik nooit van je verlangen. Je hoeft het niet te verlangen, ik doe het gewoon. Jij bent lid van de Roomse kerk. Nou, als dat een hinderpaal is, dan word ik ook lid van de Roomse kerk. Het is toch geen kwestie van lid worden? Het is een kwestie van overtuiging. Als je katholiek werd uit jezelf, niet om mij, ja dan... Ja, dat bestaat niet. Al was je een hindoe en ik mocht niet met je trouwen, als ik het niet ook werd, dan... dan werd ik een hindoe. Ik heb liever dat je blijft wie je bent. Ik blijf wie ik ben. Anders hield je niet van. Protestant bedoel ik. En die onfeilbare paus om dispensatie vragen. Ik had een Roomse vriend met een protestante vrouw, die heeft het ook gedaan. Het was goed op voorwaarde dat de kinderen Rooms werden opgevoed. Maar daar nam hij geen genoegen mee. Dat hebben ze een middenweg gevonden. Jongetjes Rooms en meisjes protestant. Vind je dat wat? Afschuwelijk. Ik ook. Vader zondags met de zoontjes naar de Roomse kerk... en moeder met de dochtertjes naar de protestanten. <laughs> Doe niet. Laat me Rooms worden, wat maakt het uit? Of word jij protestant? Dan biecht je voort maar bij mij, in plaats van bij Kapelaan Oudekerk. Als je met dergelijke vervelende grapjes begint, dan neem ik alles terug. Wat? Wat neem je terug, Miet? Nee, nee, nee, laat me los. Ik haat je. Ik wou dat ik je nooit ontmoet had. Lelijke Hollandse kolenboer. Kolenboer. Miet, op. Peter! Peter, listen to me! Peter! Me! Zo, dus nog een dik jaar mag je je land bebouwen. En dan? Dat weet ik niet. Wat moet ik met zeven zonen op 3000 meter grond? Zes, Louis is bij mij. Ja, juist, ja. Uh. De vrouw staan ik me daar al maanden over aan mijn kop. Ja, ik hou nu helemaal van open kaart. En ik heb het gevoel dat we al veel te lang blinde mannetje gespeeld hebben. Hoezo blinde mannetje? Ik heb al honderd keer tegen Nicolaas gezegd. Ga naar van de schoor toe en zeg hem duidelijk waar het op staat. Maar ja, mannen. Ik begrijp nog echt niet waar je het over hebt, marie catherine Louis heeft het toch goed bij mij? Daar nou zal ik niks van zeggen. Maar ik zou eigenlijk wel eens willen weten waar we aan toe zijn met Louis. Zo'n eerlijke jongen, waar niet dat op aan te merken valt. En die zomaar beschuldigd wordt van zo'n vreselijke moord. Ja, dat staat er nou helemaal buiten. Oh ja? In elk geval was Mieter erbij toen ze het lijken mogen haalde. Had ze tenminste kunnen zeggen dat Louis er niks mee te maken had. Dat heeft ze. En dat ze erbij was, dat ligt voor de hand, want Bertes woonde bij ons in huis. En boven de stal, ja. ja. Maar daar hebben we Severines niet voor gevraagd om te komen. Je moet zeggen waar het op staat. Nou goed dan. Wat zijn je plannen met Louis als de brouwerij verbouwd is? Dat weet je. Hij is als knecht begonnen, nou is hij meesterknecht. En er komt een tijd dat hij mij volledig zal vervangen. Mijn oudste zoon is niet in de wieg gelegd voor ondergeschikte. Wij hebben niet voor niks zo'n kapitaal op tafel gelegd. Dat weet ik. En daar blijf ik dankbaar voor. Maar ik kan moeilijk de rollen omkeren en bij Louis in dienst gaan. Het is toch niet mijn schuld dat die jongen... Ik mag hem graag hoor, maar ja, zo'n jongen is wat zegt. Het heeft niet aan mij gelegen als hij achter het net vist. Waar heb ik niet waar je het over hebt. Dan zal ik nog duidelijker zijn. Jullie had gehoopt dat jullie zoon en mijn dochter elkaar zouden vinden. Dat had ik ook gehoopt. Miete is al wat ik heb en haar geluk is mijn geluk. Ik mag Louis verdomd graag, maar je kunt die dingen niet dwingen. Bij haar zeker niet. Als ik trouwens met Mythe praat, vrouwen onder elkaar. Ja, dat is een goed plan, ja. Maar je bereikt er niks mee. Er is een ander, hè? Daar, daar ziet het de mens naar uit. Wie? Tja, dat kan ik niet zeggen, Bonte. Zo. Weet je wat je doet van de schoor? Jij gaat naar die architect. Je zegt dat hij geen moeite hoeft te doen. Ik zie van die verbouwing af. Louis, kom vanavond nog thuis. Voor goed. Het is jammer dat je er zo over denkt. Sommige dingen zijn helemaal wel niet voor geld te koop. Je hebt me toen uit de brand geholpen en ik begrijp nu pas goed waarom. Maar ik blijf er dankbaar voor. Omdat ik daardoor de gelegenheid ben je nou terug te betalen. Ik heb het bijltjesveld aan de staatsmijn verkocht voor 45 gulden De Kleine Roede. Jij hebt jezelf twee jaar geleden bij mij ingekocht, Nou kan ik je weer uitkopen. Afgesproken? Dan ga ik morgen meteen even bij de notaris langs. Bonjour mensen. Heb jij nou je zin met open kaart? Zou je die nog kwaaier maken dan je al bent? Vloe je een lamzakken, die meid. Weet je met wie ze, scharot? Ga maar niet verlammen. Met die kerel van de staatsmijnen, een protestant! Johan, ga daar maar zitten. Dag René. Kaplaan. Hoe gaat het? Prima. Elke dag gebakken aardappels. en bierstuk. En een sigaar toe. Ik wou graag even met de gevangenen alleen praten. De Al van. Tien minuten dan, heer Waal. Ik blijf wel in de buurt. Hij blijft in de buurt. Hij heeft levenslang. Jij niet, René. Ik ben toch een half jaar weer vrij. Je hebt het geluk gehad. Ja, ik ben altijd een geluksvogel geweest. Ik moest u de groeten doen van je ouders. Ze willen graag komen, zo gauw je moeder weer beter is. Is ze weer ziek dan? Ja, ernstig. Ik moet u nog bedanken. Mij? Waarvoor? Om dat verhaal over Bertus slangen tegen zijn vader. Oh, nou. Ik wist precies niet wat er echt gebeurd was. Dus dan was het voor zijn vader toch een beetje een troost dat Bertus was verongelukt als een held. Ja, mooi. Maar als u dat verhaal niet had verteld tegen die oude dronkenlap, dan hadden ze mij door te pakken gekregen. Dat begrijp ik niet. Ik heb hem toch moeten beloven dat ik op de begrafenis zou komen? En dat heb je gedaan? Ja, ik doe altijd alles wat ik beloof. En dat de familie Bonte nog niet met mij klaar is, dat beloof ik ook. Wat hebben de Bonte's je dan gedaan? Ze hebben met hun centen hun zoon Louis aan de dochter van Van der Schoor proberen te koppelen. En dat vergeef ik ze nooit. Ik zou maar een streep zetten onder het verleden. Doe ik nee, ook, ik... let maar op, zo gauw ik vrijkom. Daar ben ik blij om, nee. Dan maak ik mijn eigen leven en mijn eigen wetten. Dan laat ik niet meer met me sollen. Dan hoef ik tegen geen mens meer dankjewel te zeggen. Dat neem je niet, je ouders hebben toch alles gedaan om Om me te laten merken wat een waardeloze zak ik ben. <gacht> mijn vader met zijn verwaande, ingebeelde schoolmeester eigenwijzigheid. Het is scheiterig om mijn moeder een keer de waarheid te zeggen. Nee, stiekem mijn borreltjes in de keizer. Vuile, geniepige roddelpraatjes over iedereen. Ja, ook en speciaal over u. Terwijl diezelfde meisjes uit de hoogste klas een uur laat nablijven en u mag één keer rijden waarvoor. Juist. Nee, hou op, het is je vader. Ja, treurig genoeg, maar daar kan ik toevallig niks aan doen. Nee, dan mijn moeder met de vlammen in haar hals en de giftige tong en de valse grijns. Huichelaars. Ik wil ze nooit meer zien. Nooit. Je moeder is ziek van verdriet. Aanstellerij. Heeft ze altijd gedaan. In bed blijven als ze de zin niet krijgt. Maar wat hebben ze voor mij gedaan? Een verwend knurresjacht en moeders rokken. Een halve meid. En toen ik daar genoeg van kreeg in de gevaarlijke leeftijd kwam, toen hebben ze mij maar later aanmodderen. <laughs> toen ik veertien was, zat ik de meiden van de Helmstokel onder de rokken. Ja, daar schikt u van, hè? Maar ik zal u nog eens wat zeggen. Als ik die mythe niet zo krijg, dan pak ik het op een andere manier. En mensenleven is niks waard. Kijk maar naar de ijzer in België. René Bongers, daar heb ik geen antwoord op. Je bent ziek. Je bent ziek van verbittering. Ik beklaag je. Ik verafschuw je en ik zal voor je bidden. Maar ik waarschuw je als je mythe van de schoor met een vinger aanraakt. Met een vinger? Het gesprek is afgelopen. Hij heeft gelijk. Wat bedoelt u? Kapelaan Odenkerk heeft me tegen u gewaarschuwd. Tegen mij? Hij durft u niet recht in de ogen te zien. Hij zegt Paulus, zij is de schoonste vrouw van de parochie. Ze houdt het midden tussen de Gioconda van Da Vinci en Dante's Inferno. Maar de eerwaarde Kerk is zwak en kapelaan Lumens staat sterk in de schoenen. Ik zie u aan en wankel niet. Oh. Ik hoor dat u, bevoorrechte principaal, zijn oude lusten bot viert op een rhapsodie van Liszt. Zeg dus niet dat hij afwezig is. Hij verwacht mij. Ik ben kapelaan Lumens van Eltslo. En u? Angèle Lestrieux. Angèle. Ik zoek een engelbewaarder, mocht u van positie willen veranderen. Oh, ik denk dat u een zware gewichtbokser nodig heeft als engelbewaarder, kapelaan. Kom. Gaat u binnen. Dank u. Voici le ficaire, le mince, monsieur le curé. Très bien. Le café, mon enfant. Oui, monsieur le curé. Mag ik u complimenteren met uw interpretatie van de vervaarlijke liest? En u anderzijds attenderen op de arcadische balletten uit Kloek's Orfeo? Met zo'n dame de ménage zou ik voortdurend bezig zijn haar uit de onderwereld terug te halen. De keukens zijn niet in het souterrain kapelaan. <lacht> en daarbij toe ben ik oud genoeg om mij te houden aan Amers dwaze verbod haar aan te zien. Overigens is mijn lievelingsmuziek Bach's Wooldtemperier. Gaat u zitten. Dank u. U maakt inderdaad een voltemperierde indruk, curé. Ik heb u verzocht hier te komen in verband met een wat pijnlijke affaire die ook u betreft. Wat ik u te zeggen heb is van vertrouwelijke aard. Merci, mon enfant. Mijn hand beeft niet. Ma ne tremble pas. Voilà. Merci. Het heeft me veel moeite gekost een vrouw te zien als een kostbaar stuk albast. Hoewel albast een gevaarlijk materiaal is voor de zinnen. Het is maar na veel strijd en met Gods hulp uiteindelijk gelukt. Tot nu toe. Uw toon lijkt niet te min frivorer... dan men van een herder zou verwachten. Ik ben evenals mijn dierbare confrater Erik Odekerke een eenvoudige herdershond van onduidelijk ras. Mm -hmm. U bent bevriend met kapelaan Odekerke, meen ik? Ik geloof dat ik zijn beste vriend ben. Wij hebben geen geheimen voor elkaar. Ter zake. De parochies doende mijn feest te bereiden ter gelegenheid van mijn 40-jarig priesterschap. Ik houd daar niet van, maar men moet dit de mensen gunnen. Oh. Kort uh, na dit jubileum denk ik te gaan rusten. Zo jong al? Zo jong al. Want ik wil me gaan wijden aan een andere studie. De kerkvaders. Augustinus vooral. Dat zal Erik kerken betreuren. Dat ik hier verdwijn? <laughs> Dacht u? Onze opvattingen liggen vaak ver uiteen. Dat weet ik. Maar kan niet juist de synthese tussen twee tegenstellingen? Nee nee, nee, nee, nee. Algebraisch gezien is de synthese tussen negatief en positief nul. Dat ben ik niet met u eens. Tenzij positief en negatief even groot zijn. De... Mag ik roken? Nee. Apollo. Monseigneur overweegt een vrij jonge geestelijke als mijn opvolger aan te wijzen, in wie hij de synthese tussen het behouden van de oude waarden enerzijds en het aanvaarden van de snel veranderende maatschappelijke situatie anderzijds meent te mogen verwachten. En heeft monseigneur al een keus gemaakt? Ja. Wie is het? Een jong, modern denkend priester, met een grote mate mensenkennis en tact. Erik Oudekerkerk, wat gun ik hem dat van harte? U. Ik? Ach nee, u houdt me voor de... Pardon, u schertst. Bent u bereid die taak op u te nemen? Onder geen beding. Monseigneur Dremans is niet gewend... dat de wijsheid van de heilige geest in twijfel wordt getrokken. Meneer pastoor Erik Oudekerkerk is mijn beste vriend. Ik, ik kan en mag hem dat niet aandoen. Waarom niet? U gehoorzaamt een besluit van de bischop. De naam Kerk is in deze parochie, ja, hoe zeggen dat, beladen. Hij heeft veel goed gedaan. Maar zijn optreden heeft ook veel kwaad bloed gezet. Dat zij hem vergeven. Hij is jong en onervaren. U moet toch toegeven dat in deze jonge jongeman misschien over twintig jaar een herde steekt. Niet heerder. Laat Monseigneur dan een ander aanwijzen, niet mij. Het besluit van Monseigneur Dreyman staat vast, Lumens. Maar u kunt natuurlijk een audiëntie aanvragen. Is het toegestaan dat ik eerst vertrouwelijk overleg pleeg met Erik? Wie is Erik? Uw herdershond. Een magere plukharige sloof van een afgebeulde herdershond. Dat laat ik aan uw kineologisch inzicht over. Merci. Ik hoop dat ik een invitatie krijg voor uw feest. Humans. kapelaan Oudekerken is ziek. Dat weet ik. Juist daarom. Het is de grootste voldoening van mijn leven, Katrien. Zelf kapot en zelf geoogst. <laughs> ik voel mijn kleine bonte. We zullen er een mut of wat van aan Bongaard sturen. Hey, ja. Het is al met al nog geen half mut. En nu maar weer weggeven. Ja. Hoe is het nou met uh, juffrouw Dongaars? Heel minnetjes. De wil is eruit en daar er helpt geen medicijn tegen. Ik zou toch maar eens heen gaan als ik u was. Ja, de laatste keer had het de aanrechtse uitwerking. Kon ik maar gedaan krijgen dat René er een keer mocht opzoeken. Wanneer komt hij nou vrij? Nou, ik weet het niet. Je kan alleen maar hopen dat de straf gedeeltelijk voorwaardelijk wordt. En de rest met de aftrek van voorarrest. <coughs> Ga dan nou maar op met dat gestuntel met die piepers. Ik ga thee zetten. <tie> Hé, hey, u krijgt bezoek. Dag, kapelaan. Is dat de nieuwe ocht? Ja, mijn trots. Zelf gepoot en desondanks opgekomen. <tie> Ben je erin? <laughs> Straks bij de thee. <laughs> oh. Ik wou u graag even spreken. Oh ja, natuurlijk. Binnen dan maar. Uh, liever wel. Ja. Wacht. <laughs> Ze zeggen dat Amerika nu ook de oorlog verklaard heeft. Oh ja, aan wie? Aan Duitsland natuurlijk. Waarom? Kennen die mensen elkaar? Enfin, dan is misschien gauw afgelopen. Dank ik. andere keer terugkomen als Katrien het vervelend vindt. Stel je voor. Wie is hier de baas? Katrien? Hoe is het met u? Goed hoor. Beetje soms. En met jou? Ook goed. Weet u dat Louis bij ons weg is? Ik heb zoiets gehoord, ja. Het is jammer, erg jammer voor mij. Ja, voor hem wel. Nee, dat bedoel ik niet. Het is afschuwelijk, wat is het toch met me? Het lijkt wel of ik ongeluk breng. Jij? Maar Mythe. Bert is dood, René gaat in de gevangenis, Louis ontslagen. Maar het is toch jouw schuld niet? Als iemand zich tot je aangetrokken voelt en je kunt zijn gevoelens niet beantwoorden, is dat dan jouw schuld? Glad ijs. Absoluut niet. U moet niet denken dat ik harteloos ben. Dat is het laatste wat ik ooit zou denken, weet je. Thee voor de kapelaan. U ziet er vermoeid uit, heer Waarden. Na dat gezwoeg in de tuin, ik zou maar een uurtje gaan liggen. Hebt u voor juffrouw van der Schoor ook een kopje, Katrien? Ik dacht dat het maar voor even was. We gaan soms door een moeilijke tijd te maar we veroorzaken onze moeilijkheden vaak zelf. Ik begrijp heel goed wat u bedoelt. Maar ik kan nou eenmaal niet over mijn hart regeren als ik van iemand hou. Ook als hij onbereikbaar is. Thee voor de juffrouw. Dank u. Wat wou je zeggen? Dat weet u toch wel? Ja. U heeft er immers zelf toe bijgedragen. Maar ik wil het niet. Wat wil je niet? Dat hij zich katholiek laat dopen. Ik hou van hem, maar zijn geloof is zijn geloof. En ik wil niet dat hij katholiek wordt. Hoe stel je dat dan voor? Gewoon. Hij is protestant en ik ben katholiek, nou, hè? Maar een kerkelijk huwelijk is uitgesloten, meneer. Ja, maar he? geen kerkelijk huwelijk. Als jullie me liever zien trouwen met een katholiek, om wie ik niks geef... Maar dan je weet protestant. toch dat Johannes graag bereid is om katholiek te worden? Is er klaar voor? Ach, klaar voor? Een examen uit boekjes? Hoe kan je nou een een geloof krijgen door de examen in te doen? Als hij maar goed christen is. En het valt me van u tegen dat u daar anders over denkt. Tuurlijk denk ik er anders over. Door van hem te eisen dat hij huichelt? Hoe kun je zoiets zeggen? Als hij Rooms wordt, dan wordt hij dat om met mij te kunnen trouwen. En een kerk die eist dat iemand uit liefde huigelt, is een vredekerk. Als Johannes katholiek wordt, dan trouw ik niet met hem. Nooit, zeg hem dat maar. Heeft gelijk. Maar waarom heb je die andere mogelijkheid niet genoemd? Wel dispensatie. Dat was toch te proberen. Als de kinderen maar rooms worden. Welke kinderen? Erik, Odenkerk, mensen krijgen soms kinderen. Ik kan niet over mijn hart regeren, zei ze... als ik van iemand hou, ook als hij onbereikbaar is. Niet boos zijn op jezelf, Erik... omdat je dacht dat die woorden iets met jou te maken hadden. Dat dacht ik niet. Dat dacht je wel. Ik lees die grijze brei van jouw hersens, zoals jij de Limburgse koerier. Maar het is met een sisser afgelopen. En hoe meer God je beproeft, des te groter zaligheid zal je gewinnen. Apropos, eigenlijk. Je beproevingen zijn trouwens nog niet afgelopen. Laat maar komen dan, als je daar plezier in hebt. Misschien hebt u niet even tijd voor mij. Ik heb expres gewacht dat Ingo de Abbe klaar was met haar fratsen en de deur dichtsmeet omdat ze gelijk haar zinnetje niet gekregen heeft. Ik wou u zeggen dat het mij maar beter lijkt dat ik mijn ontslag neem. Ik heb met u te doen, maar ik moet ook aan mezelf denken. Ik heb lang gehaast, maar wat ik zo even heb moeten aanzien dat hij de deur ligt. Mijn respect voor een man als meneer Pastoor is er alleen nog maar door gestegen. Ik denk dat ik te veel van een oude stempel ben. Om dat moderne gedoe van die zogenaamde vooruitstrevende priesters te kunnen waarderen. Voorlopig ga ik naar mijn broer. Die banketbakker is En ik wens u alle sterkte. Die je maar al te goed zult kunnen gebruiken. Die is voor de bakker. Bevraagd. Ja. Yeah. dat de tekst van deze fraaie olbade werd gedicht door iemand die hier helaas niet aanwezig kan zijn in verband met de ziekte van zijn vrouw. Het hoofd van de school, meester Bongaerts. Wij wensen zijn vrouw van harte beterschap en de goede meester Bongaerts sterkte in deze zware dagen. Mon cher ami. Mon meilleur ennemi, courageux et noble. Mousquetaire de Dieu. Chevalier de Saint-Esprit. En Maréchal de notre Mère, l'Église de Rome, je vous salue humblement. Ik groet en prees u. En ik vrees u. Zoals alleen een nazaat van het oude geslacht der Gistel kan vrezen zonder vrees of blaam. Want leven tussen hoop en vrezen in een tijdsgevricht... waarin het noblesse oblige, al te vaak verwaterd in richesse en obligaties, koesteren mijn lieve zuster en ik ons gaarne in het geestelijk evenwicht, het onverstoorbaar overwicht en de doorschijnende gewichtloosheid. ...van uw onbesproken levenswandel. Zou jij er niet willen zitten, alle Erik? <laughs> Toegesproken van door de baron, toegezongen door onschuldige kindertjes en stoere mannen. Voor geen goud. Ah, dat meen je niet. Diep in je hart zou je maar wat graag pastoor willen zijn. Nee? Nooit, nooit, nooit. Ik leer er soms nachts zwakker van. Ik bid God soms dat hij me vergeet. En nooit tegen Monseigneur zegt. Stuur die oude kerken nou eens naar een andere parochie. Nee, hey, hier. In deze parochie, waar iedereen je kent. En dan pastoor. Uh, nee, Paulus. Een hond wordt nooit een herder. Ik ben, uh, ik ben te eigen met de mensen. Dat zou niet goed zijn. Bonhomme zal zolang niet meer pastoor zijn. Het komt toch aan de orde. En vandaar die slapeloze nacht. Als de bisschop me zou benoemen, dan zou ik meteen op hem afgaan en hem smeken om alsjeblieft een ander te nemen. Jij voor mijn baas. Ja, nee? Ik zie hem al, jouw baas. Ja, dat zou mijn liefste wensen. zijn. Ja, nu ik er aan denk, mijn beste vriend, die tevens mijn baas is. Vrij. Vrij? Wie? René? Ja. Ik hoorde het van meneer Den toch? Het schijnt dat de hoofd is hier zitten er voor ervoor ingespannen heeft. Hij is om tien uur vrijgelaten. Heb je hem gezien? Nee, maar hij zal gauw weer thuiskomen. Ja, dat hoop ik oprecht. Tja, ik had het graag eerder geweten. Dat had ik hem kunnen halen en uh, zijn auto's voorbereiden, maar toch bedankt. Goedenavond. Ah, nou zie ik het. Louis Bonte, hè? Ja. Moest jij niet op het feest zijn? Ik moest naar huis om voor het feest te zorgen. En u? Nou, we zitten een beetje met tegenslag. Een grindlaag op 20 meter. We moeten nu onverwacht 12 nieuwe hulpvriesgaten boeren. Vanwege het water, snap je? Ja, ja. Vandaar dat we ook niet op het feest kon zijn. Juist. Een noorderling hoort daar trouwens niet bij. Nou, kan ik iets voor je doen? Ik ben weg bij Van der Schoor. Oh. Ja, ik heb zoiets gehoord, ja. Ja. Ik... Ik, uh, Ik wou u vragen. Ja, u heeft misschien de pest aan me. Ik zou niet weten waarom. Nou ja. Ik bedoel maar. Kijk. Ik zou graag terug willen naar Van der Schoor. Mm -hmm. Wat mijn vader gedaan heeft, daar ben ik het niet mee eens. Ik werk daar graag. Ik kan het. Maar als u het liever niet heeft... Dan... Ik zou niet weten waarom niet. Nou ja. Tussen Miete en mij wordt het toch nooit wat. En ze zeggen dat u en Miete. Daarom zeg ik. Als u zegt dat u het liever niet... Er wordt in dit dorp wel meer gezegd, Louis Bonte. Laat iedereen zich nou maar met zijn eigen zaken bemoeien. En als jij terug wilt naar Van der Schoer, dan moet je dat doen. Nou, het spijt me, maar ik moet nou toch echt... Ja, ja natuurlijk. Neem me niet kwalijk dat ik u gestoord heb. Stel je voor...